Levy Van Eck met het NOS Journaal Israël heeft vannacht een luchtaanval uitgevoerd op Syrische militaire doelen. Volgens Syrië zijn daarbij drie militairen om het leven gekomen. Het Israëlische leger bevestigt de aanval en zegt dat het een reactie is op beschietingen van de Golanhoogvlakten een paar uur eerder. Volgens Israël was het Syrische leger daar verantwoordelijk voor. De Israëlische premier Netanyahu zegt met grote kracht te reageren op elke agressie tegen zijn land.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 Alleen al op de Mount Everest zijn dit jaar elf klimmers omgekomen. De Chinese minister van Defensie heeft kritiek geuit op de Verenigde Staten... voor hun openlijke steun aan Taiwan... en de Amerikaanse bemoeienis bij het conflict in de Zuid-Chinese Zee. Op een defensietop met Aziatische landen in Singapore... zei hij dat China zal vechten tot het eind... met iedereen die probeert Taiwan van China af te splitsen, zoals hij dat noemt. China ziet Taiwan als een afvallige provincie. De Braziliaanse voetballer Neymar spreekt een beschuldiging van verkrachting tegen. Hij zegt dat hij in de val is gelokt. Een vrouw heeft aangifte van verkrachting gedaan tegen de speler van Paris Saint-Germain. Ze zegt dat ze twee weken geleden op uitnodiging van de voetballer naar Parijs was gevlogen... nadat ze met elkaar contact hadden gehad via Instagram. Volgens haar kwam Neymar dronken bij haar hotelkamer aan... en heeft hij tegen haar wil seks met haar gehad. Het weer, de zon schijnt vandaag volop en vanmiddag is het zeer warm. 27 tot 32 graden. Vanavond kan er lokaal een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Dus lief, dankjewel. Namens het internet en sieren.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 Thank <laughs> you. Stuk van George Gershwin, The Rhapsody in Blue.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 Van Johan Sebastian Bach.